No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 waar een wijkverpleegkundige heeft gewoond, de jaren, de wijkverpleegkundige van Vijfhuizen. En daarachter is een, ja, is dus een grote ruimte en kleinere ruimtes waar nu de dus therapeuten in zitten... en wat als laatste gebruikt is door de huisarts van Vijfhuizen. En het consultatiebureau heeft daarin gezeten. Dus er hebben altijd mensen in gezeten ja, die iets voor mensen deden. Dus goede, goede energie. Ja, absoluut. Ja. En je verhuurt die ruimtes aan allerlei disciplines...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 Hmm. Ja. Sorry, je hebt ook een mooi terras erbij, hè? Ja, we hebben ook een groen. mooie tuin erbij. Zo, oh, is het buiten? Oh, ja, we oh, hebben heerlijk. een buiten. Ja. En alle praktijkruimtes komen daar ook op uit. Dus ze kunnen lekker luchten en uh, ja, er lopen twee konijnen in rond. Dus oh, ja? vooral kinderen vinden dat altijd prachtig. Heb je die zelf aangeschaft? Of zijn ja. die aankomen lopen? Nee, die heb ik zelf uh, uit hun opvang uh, gehaald. Oké. Okay, ja. ja. nou, je hebt het net over kinderen. Uh, er zitten ook twee kindertherapeuten, hè? Wat, wat, wat, wat, wat doen die precies? Wat doen die precies?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 Maar je zegt bij de eerste dat uh, problemen met rekenen en, en lezen. Is dat uh, dyslexie? Ja, ja dat is ja. Ja, ja. Ja. Ja. Okay. En dan worden ze gewoon begeleid? Of uh, worden ja. ze daardoor met, met, met medicijnen? Of is het echt nee, alleen nee, maar met nee, geestelijke nee. <svogelij> ja, kracht het is, en begeleiding? Uh, ja, wat rolker. ik ervan weet wat zij doet is, um, um, is dat ze eigenlijk de kinderen heroriënteert. Ze leren ooit het alfabet en dat slaan ze op in hun... In hun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 en ik vond dat zelf ook altijd heel erg fijn. Dus in die zin ben ik ook daar wel me heel veel met mensen bezig geweest. Uh, en was dat ook mijn passie wel. Dus was eigenlijk uh, meer de emotionele begeleider bij een hypotheek, zeg maar. Ja, dat hoorde er ook wel bij. Ja, of dat komt erbij eigenlijk. Of ik deed dat erbij, dat weet ik niet. Het is maar, toch ja. een hele grote stap om ja. een uh, huis te kopen. En dan zelfs dus geld eigenlijk uit te geven aan iets uh, ja. waar je ja, gaat wonen. Ja, absoluut. Woon je er ook? Ik bedoel, in, ja. dat, in dat huis? Ik ja, bedoel, het ik is woon niet eigenlijk... De praktijk, ja. je woont... Waar de wijkverpleegkundige heeft gewoon, daar woon ik uh, Oké, okay. ja. Dat is grappig. Ja. En heb je. Um, in, in die, maar wat is jouw taak eigenlijk in, in, in dat gebouw? Is dat het begeleiden, het organiseren of.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 was voor hem niet goed genoeg, maar steeds vaker werd hij bang en zwetend wakker. Het gebraal van vrienden ging hem tegenstaan. Op een mooie lentedag nam hij opgewekt ontslag. Vocht een zeilboot om de wereld rond te gaan iedere dag heb je opnieuw de keus, ren je door of gooi je rigoureus je bestaan overhoop, weg de onzin, het gejaag en Dat het zo niet gaat, rijk niet naar de hemel, maar halen naar je toe. Van haar ouders moest ze zeker gaan studeren, en toen ze arts was, Bel je vuisten niet, maar hou je handen open. Kijk in plaats van steeds omhoog een keer.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 Maar het dus moet, moet wel hooggevoelig zijn. Ik anders dan, je moet wel de trillingen op kunnen vangen en dat soort dingen meer. Of, of Ik denk eind. dat je open moet kunnen stellen. Want het okay. lijkt me toch ook wel dat je ja, uh, mensen zegt van je bent een medium. Maar hoe ontdek je dat? Nou, daar in Engeland is het gewoon door te doen. Ik weet dat de eerste dag dat we daar kwamen, dan word je eigenlijk ingedeeld door.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 nou, het was heel verrassend wat er het is. Het is een beetje een Harry Potter-gebouw, hè? Ja, het is. Ja, prachtig, ja. Ja. echt. Ik heb foto's gezien van Nicole van Olderen, die is daar ook geweest. En, uh, ja. ja, dit was echt het Harry Potter-sfeertje wat daar dus hing. Maar we gaan even terug naar je, naar je praktijk, naar je bedrijfje uh, Shining Flower. Wat, wat, wat doe je daar precies?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 En uh, deze uitvoering van uh, Elvis Costello. Ja, van de week uh, was de film not uh, in TV uh, Notting ja, Hill. Ja, ja, ja, Geweldig. En, uh, Ik vind het een van mijn... En, uh, we we ja. hebben allemaal zitten huilen natuurlijk. Ja, ja janken gewoon. En uh, ja. dan hoor je dit nummer en dan denk je... Ja, dat nummer, dat, uh, dat moeten je we weet. gewoon weer eventjes uh, draaien. Oké. Okay. She may be the face I can't forget.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 En Wilka. Wilka Zelders, ja. ja. ja en Wilka Zelders, er hangt wat kunst van, jou, van haar bij jou. Ja, dat klopt inderdaad. Je hologrammen. Ja. ja, en ik verkoop werk van haar in de winkel. Dat wist ik ja. dus niet. Dat vertelt Rob mij net, want die is bij jou geweest. En ik ja. heb helaas toen af moeten bellen. Maar leuk, want ja, Wilka ja, is ook leuk. als gast geweest hier. En uh, Hanneke ook. Dus ja. ja, dat je weet ik. Dat past mooi in de, in de serie. Leuk. Ja. Um,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 ik heb um, Angels van Robbie Williams. En daar heb ik een hele goede herinnering van. Omdat dat in het Arthur Findlay College in de kapel werd dat uh, nummer gedraaid. En ja, daar kan dat dus allemaal wel. En dan sta je dus gewoon met uh, alle mensen van daar uh, dat lied te zingen. Het is dus, toch een uh, heel modern lied? Ik zou dat niet uh, echt zo. Het draaien. gaat over Angels, hè? Ja, ja, dat is waar. Dat is waar, ja. Ja. <laughs> ja, dat ja. Zal altijd bij Hoe ons zijn. Hoe lang uh... heb je daar gezeten? Uiteindelijk ben ik maar twee keer een week geweest. Dus. Um,